Dit is Jeroen Tjepkema met het Nationaal. De Sociaal-Democratische Partij in Duitsland verwacht dat er tegen december een nieuwe regering is. De voorzitter van de SPD zegt dat zijn partij er tegen die tijd uit kan zijn met de liberale FDP en de groenen. In de krant Die Welt zegt hij niets te voelen voor eindeloze verkennende gesprekken. Hij wil meteen deze maand met coalitieonderhandelingen beginnen. De SPD heeft de verkiezingen vorige week nipt gewonnen van de conservatieve CDU-CSU... Maar welke partij in de coalitie komt hangt af van de voorkeur van de FDP en Groenen. Deze partijen lieten wel al weten dat er goede eerste gesprekken met de SPD zijn gevoerd. Afgelopen jaar hebben rechters aan zeker zes vrouwen verplichte anticonceptie opgelegd, schrijft de Volkskrant. Het gaat om vrouwen met ernstige psychische problemen. Het opleggen van verplichte anticonceptie kan op basis van de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg. De eerste keer dat de rechter zo'n machtiging afgaf was in september vorig jaar in de vorm van een prikpil. Daarbij ging het om een vrouw met een geestelijke stoornis. Zij had al vier kinderen die allemaal onder toezicht zijn geplaatst. De organisatie van de Wereldtentoonstelling in Dubai heeft erkend dat er bij de opbouw vijf bouwvakkers zijn overleden. De Verenigde Arabische Emiraten wilden lang niets zeggen over doden, gewonden of coronabesmettingen. Expo 2020, dat afgelopen donderdag na een jaar uitstel begon... kreeg de afgelopen maanden al veel kritiek vanwege de arbeidsomstandigheden. Sommige bouwbedrijven namen paspoorten van arbeidsmigranten in beslag... en lieten hen lange uren werken. Op de Expo staat ook een Nederlands paviljoen. De Nederlandse consul-generaal benadrukt dat de arbeidsomstandigheden... bij de bouw van het Nederlandse paviljoen in orde waren.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 De hemel is iets achterhaals, er wacht ons boven niets De hemel, wees nou eerlijk, is een verzonnen iets Maar de veertigste van Mozart en de liedjes van Jacques Brel Zijn ook ooit verzonnen, zei ik, toch bestaan ze wel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 Zoals er hier aan toe gaat, zegt hij strook niet met de leer. Dat klopt, zegt God, en daarom heerst er hier zo'n fijne sfeer.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 Ja, ja, met hoek straathoek uh, boulevard daar. Hè? Dat ja, is, ja, Engelbertstraat boulevard is het een beetje. Die, uh, die ja, kant, die kant ook. Zeg maar ja. tegenover naast Bouwerspallas, voor de duidelijkheid. Ja, nou, tegenover, hè. Recht ja. tegenover, ja. Nou. ja. Hey, dus uh, morgen gaat dat uh, gebeuren. Er was nog een tegenvaller ja. met naam, heb ik begrepen.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 daar komt helemaal niet wat er staat, joh. Dat is helemaal niet heel breed. Wat het wel is, weet ik niet, maar dit is niks. Dus die heeft gelijk gebeld en die, die is aan de alarmbel gaan trekken. Nou, ja, toen hebben we die steen opnieuw moeten laten maken. En dat was wel een Ja, Dat was 3.500 euro waar we niet op geregeld hadden. Ja, nou, je, hebt, je hebt van de gemeente een beetje een, een, een aanschuiven gekregen. Even een, een, een zijsprong. Uh, kort geleden is in Amsterdam het monument, uh, een nationale monument geopend. Ben je daar geweest? Nee, ben ik niet voor uitgenodigd. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ben, uh, ik zit ook ik zit daar ook niet zo diep in in, in het uh, in, de, uh, uh, in het comité en in het maar Wilma Schramma en Linda Klewits zijn daar wel voor uitgenodigd, omdat die beiden ook in het auschwitz comité zitten. En dan neem ik eigenlijk ook aan dat daar ook de Zandvoetse namen staan. Ja, want die hebben wij geadopteerd met z'n allen. Ja, ja, en dat hebben we in, in 2017 is dat gebeurd.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 En ik had ook liever gehad dat het kleiner was. Of dat het eigenlijk helemaal niet nodig was geweest. Ja, maar, maar ja, dat, dat is nu helemaal zo. Dat is nu helemaal zo. Ja, dus dat is zo. Paul, dank jo, voor de uitleg. Ja, dankjewel voor de, voor de tijd weer. En uh, nou, tot ziens. Ja, misschien kom je morgen ook even kijken. Even laten het open. Dankjewel. Goed zo. Dag uh, Ben. Dag Paul. Hoi. hoi.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 Onbekende wegen Vreemde gezichten Ik kom geen bekenden tegen Alles gewonnen Want mijn kaarten waren goed En dan verliezen God heeft een harde linkse hoek Ik graaf schatten op Uit sneeuw en zand Oeh, En vele vrouwen Roven mijn verstand En dan op een dag Haalt het geluk me in Mijn zakken puilen uit Zoveel goud zit erin Ik nodig af de vrienden en familie uit Ze huilen van geluk en ze lachen luid We barbecuen, mama kookt, we zuipen schnaps Het is een week lang feest, dag en nacht En De maan schijnt fel op mijn huis aan zee Oranje bloesemblaadjes en waaien met me mee Twintig kindjes en een vrouw gemaakt voor mij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 Wij uh, ja, volgen ja, ja, ja. de starterswoningen uh, zeker. En uh, mocht er wat nieuw zijn, dan, uh, dan horen we het graag van je. Nou, dat komt helemaal goed. Oké, okay, dankjewel. voor dit interview. Dankjewel. 9 is Zonzee. zee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 twee uur bij ja. de ingang op de Klevelaan. Ja, de aantal is 24, dus wilde je daar aan meedoen, dan uh, zou ik een mailtje sturen naar mari met de Griekse ei vdgeestapenstraatje gmail.com ja. en dan uh, mag je volgende week mee met uh, de monumentale bomen te bekijken op de begraafplaats Kleverlaan. Op ja, dezelfde klopt. dag uh, gaan jullie de duinen in.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 dus je, je zit al bijna vol? Ja, we zitten al bijna... Ja, dit zijn natuurlijk altijd populaire ja. uh, excursies. Hè? Dat, uh, ja. En dan hopen dat we, dat we dan met de tegenkomen. Het is wel heel leuk hoor, als je dat uh, meemaakt. Dat, uh... Ik kan me dat wel voorstellen. Ik heb deze week een, een, een opname misschien over Hubertus. Uh, een edelhert, wat oh, ja. helaas, uh, helaas de, het onderspit heeft moeten delven in het gevecht. ja. ja.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 In die oude polder waarbij echt gekeken wordt naar, naar vogels. Um, ze gaan de Hekslootpolder in. En aan de andere kant van, uh, van de Hekslootpolder ligt uh, vlakbij het fort Benoordersbaandam... ...ligt ook nog een heel bijzonder gebied. Dat heet het landje van Gruiters. En daar kan je eigenlijk ook het hele jaar door allerlei bijzondere vogels zien.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 guata winegui con su guata winegui guanaga guata winegui con su guata winegui guanaga si tú quieres bailar sopa de caracol guata negui con su upi papi upi papi no le rompi guanaga upi upi con su no guanaga con la cintura mueve Con la cadera, muévela, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es golar, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Hey, Watanay y Kunsu, Luli, Rani, Guanaga. Winegikonsu, Wata Winegikonsu, Wata Winegikonsu, Wata Wata Winegikonsu, Wata Wata Winegikonsu, Wata Winegikonsu, Wata Winegikonsu, Wata Winegikonsu, Wata Winegikonsu, Wata Wata Winegikonsu, Wata Winegikonsu,